7 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De antiracisme-protesten in de VS zijn de afgelopen uren grotendeels vreedzaam verlopen. Alleen uit Atlanta komen berichten dat de politie heeft ingegrepen met traangas, toen demonstranten flessen en vuurwerk naar agenten gooiden. Bij het Witte Huis in Washington wordt ondanks de avondklok al uren gedemonstreerd... maar daar verloopt het grotendeels rustig. In New York is het protest ook nog aan de gang... Daar zijn enkele tientallen mensen opgepakt, veel minder dan gisteren. In Parijs zijn gisteravond rellen geweest na een vreedzaam protest tegen de dood van George Floyd in de VS en van een zwarte arrestant in een Franse politiecel in 2016, waar nog steeds geen duidelijkheid over is. Demonstranten stichten brand en gooiden met stenen naar de politie. Ook in Marseille waren ongeregeldheden. Burgemeester Halsema van Amsterdam schrijft in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad dat ze achteraf bezien niet de juiste informatie had over het antiracisme protest van maandag. Als ze geweten had dat er 5000 mensen zouden komen in plaats van zo'n 300, had de demonstratie verplaatst kunnen worden of over de stad verspreid, schrijft Halsema. Maar dat gebeurde niet, waardoor het zo druk werd dat mensen zich niet aan de coronaregels konden houden. Ongeveer 5,5% van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het virus. Dat concludeert Bloedbank Sanquin uit een tweede onderzoek onder 7000 vrijwilligers... die deze maand plasma of bloed hebben afgestaan aan de bloedbank. Het is een kleine stijging vergeleken met het eerste onderzoek van begin april. Toen werden bij ongeveer 3% van de bloeddonoren antistoffen gevonden. Volgens Sanquin is er waarschijnlijk nog lang geen sprake van groepsimmuniteit tegen het coronavirus. Het weer, af en toe zon, in het zuidoosten, kans op een bui... en het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10-koemplein richting Knopen Nieuwe Meer. Een ongeluk, bij Knopen de Nieuwe Meer. De verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Feel your face. 106,9 like the last on the ship tied to the mast two distant lands takes both my hands never a frown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 I think the little emotion goes a long, long way Careful now, don't get caught in your dreams And Look out, baby, this is not what it seems Cause I hear you singing to the tune I'm playing Now that it's said and we both understand Let's say I goodbye